Aangezien wij zondag niet alles hebben kunnen opnemen en slechts gedeelte hebben kunnen opnemen van de preek, ga ik tussendoor commentaar geven. Afgelopen zondag was het een zeer speciale dag waar we het hebben gehad over de kracht die er is in onze zwakheden. We weten al dat we vorige week hebben gehad over Mozes en, en hoe hij niet wilde gaan om te doen wat God voor hem had om te doen. Hij wilde zijn opdracht niet uitvoeren. Omdat hij zichzelf niet goed genoeg vond. En, en zondag gingen we verder met de kracht van onze zwakheden. De kracht van hetgeen wij denken dat waar we zeer zwak in zijn. En we hebben gelezen in Richteren 7 vers 1 tot en met 7. Richteren 7 vers 1 tot en met 7. En het zegt ons, en Jerobaal dat is Gideon, stond in de vroegte op met al het volk dat bij hem was. En zij legerden zich bij de bron Garod, De legerplaats van Midian lag ten noorden van hem, gezien van de Heuvelmoren, in de vlakte. En de heren zeiden tot Gideon, vers 2, 16, Er is te veel krijgsvolk bij u, dan dat ik Midian in hun macht zou geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen, zeggende, mijn eigen hand heeft mij verlost. Dat is een interessante tekst. Er was te veel krijgsvolk. Vers 3. Nu dan roept en aanhoren van het volk. Wie bang is en beef keerde terug en sluipen weg van het gebergte Gilead. Toen keerde er 22.000 van het krijgsvolk terug en er bleven 10.000 over. Dus Gideon was daar met 32.000 man. Ze gaan vechten tegen 135.000 man. Maar God zegt er is... Te veel mensen, er zijn te veel mensen. Iedereen die bang is, moet terug. En er gingen 22.000 mannen terug. En dus blijft Gideon over met 10.000 mannen. Vers 4. Maar de heren zeiden tot Gideon, nog is er te veel krijgsvolk. Doe het afdalen naar het water, dan zal ik hen daar voor u schiften. Ik zal ze uit elkaar halen. Ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal met u gaan... Die zal met u gaan, maar ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal niet met u gaan, die zal niet gaan. Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water en de Heere zeiden het hem, al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond, die zult gij afzonderen van al degenen die op hun knieën gaan liggen om te drinken. Het getal nu van hen die slurpten met de hand aan de mond bedroeg 300 man, maar al het overige volk ging op de knieën liggen om water te drinken. Toen zeiden de heren tot Gideon, door de 300 mannen die geslurpt hebben, zal ik u verlossen. Ik zal Midian in uw macht geven, maar al het overige volk kan heen gaan, ieder naar zijn woonplaats. Het is een zeer interessante tekst dat we hebben besproken afgelopen zondag. En we zien dat het leger van Gideon, het leger van Israël, gaat optrekken tegen 135.000 man. Dat zien we in, in hoofdstuk 8, vers 10. Zien we de antallen, aantallen waar ze tegen gaan. En het gaat om 135.000 man. En Gideon zelf, het leger van Israël zelf, was maar 32.000 man. En alsof dat niet te weinig was, zei God tegen Gideon dat het te veel was. Dat is heel raar, heel raar. God zegt tegen Gideon, het is te veel. En dus moest Gideon overblijven met 10.000 man. Iedereen die bang was, moest naar huis. 22.000 mannen waren bang, ze gingen allemaal naar huis. En Gideon bleef met 10.000 man over. En misschien was het voor Gideon wel een, een goede teken, want we zien dat Barak in, in hoofdstuk 4 van, van de richteren, dat hij met 10.000 man tegen Sisa gaat en heel veel bereikt. Maar God zegt nee, het is nog steeds te veel. En met een, op een interessante manier brengt God het getal terug tot 300 man. En nu hebben we 300 man dat tegen 135.000 mannen moet gaan vechten. Dat is een interessante verhaal van God wilde dat Gideon en het leger van Israël niet zouden gaan roemen op hun kracht. Want velen van ons um, focussen op onze krachten. En we denken dat heel veel wat we bereiken in het leven komt door onze eigen krachten. Maar het, de, de kracht van het leger van Israël lag niet in hun kracht. De kracht van het leger van Israël lag niet in hun kracht, maar juist in hun zwakte. Het lag in het vertrouwen op God. Want als het zou liggen in de kracht... en je gaat tegen 135.000 mensen in... dan moet je tenminste 135.000 en één hebben... om te zeggen, wij zijn krachtiger. Maar dat was niet wat God wilde. God wilde juist dat ze minder zouden worden. Voor God. Om zijn werk te kunnen doen. Om zijn kracht te, kan, te, te tonen. En dus de kracht van het leger van Gideon lag niet in hun kracht maar in hun zwakte en nu gaan we naar een stukje van zondag jouw zwakheden vormen de podium voor Gods glorie het is uit jouw zwakheid dat God kan laten zien hoe sterk Hij is het is bij hetgeen wat jij niet kan dat God kan zeggen: Ik doe het voor jou. Het is uit hetgene wat jij zegt. Ik kan er niet in stoppen. Het is te ver, te veel, te groot, te, too much. Wanneer je op zo'n punt bent gekomen. Dan kan God zeggen: Oké, okay, hier ga ik aan de slag. En God wilde dat ze zouden gaan. Niet gaan focussen op hun sterktepunten, maar God wilde dat ze gaan focussen. Op Gods glorie. Want Gods glorie, jouw zwakheden vormen de podium voor Gods glorie. Dat wat jij niet kunt, dat kan hij wel doen. Dat waar jij, daar waar jij zwak in bent, daar kan hij jou in versterken. Maar wat, wat gebeurt er vaak? Wat we vaak willen, wat we vaak willen, is dat we onze kracht zetten als de podium. Voor Gods werk. Wat we vaak willen, is dat onze sterke kanten naar voren worden gebracht. En we denken, God gaat mij gebruiken omdat ik dit kan, dit kan, zo goed ben, zoveel heb, zoveel, en, en al die dingen. En vaak denken we dit. Vaak denken we, oh, ik kan dit, dit en dit, dus God gaat mij gebruiken. Ja. En we willen alleen maar focussen op onze sterke punten in ons leven. En we denken, God gaat bouwen, want ik ben slim. Ik ben slim, dus God kan veel doen met mij. Ik kan dit, dus God kan veel doen met mij. Ik heb genoeg kracht, dus God kan veel doen met mij. Dat wat ik kan, dat wat ik weet, dat wat ik heb, daar waar ik mij comfortabel in voel, daar gaat God mij in gebruiken. Maar God wil jou niet gebruiken met jouw sterke punten. God wil jou gebruiken met jouw zwakheden. Amen. Amen. God moet jou gebruiken met jouw zwakheden. Het is uit onze zwakheden dat God zijn sterkte kan laten zien. En, en wat is onze gedachte vaak? Onze gedachte vaak is dit. Wie sterk is heerst, wie zwak is, wie zwak is wordt beheerst. Jullie moeten mij volgen, anders krijgen, jullie, anders krijgen jullie het woord niet. Jullie moeten mij volgen, jullie moeten zeggen. Wie sterk is, heerst. Dat is onze gedachte. Wie sterk is, die heerst. Wie zwak is, die woord beheerst. Wie sterk is, is af, onafhankelijk. Wie zwak is, is altijd afhankelijk van wie sterker is. En dat is onze gedachte. En dat is zo. Dus ik moet altijd zeggen, ja, ik kan het. Want... Zorgheid betekent dat ik afhankelijk ben van iemand anders. En daarom zeg ik altijd van... Ja, ik kan het, ook al kan ik het niet. Maar ik wil niet laten zien dat ik zwak ben... Want ik wil niet afhankelijk worden van iemand anders. En daarom zie je mannen, dus we hadden voor iedereen, mannen die boodschappen doen, hè? ze nemen vier, vijf tassen mee naar boven. En de, en de vrouw zegt, laat me jou helpen, nee, nee, nee, nee. ik wil laten zien dat ik het kan. Ik, ben, ik, ik kan het wel, ik, wil niet, ik kan het. Ik, en, en ze zweten en stressen en hebben rode, helemaal rood. Maar ze zeggen, nee, ik kan het. Want je wilt je sterkte laten zien, want zwakte laten zien dat je afhankelijk bent nu van je vrouw die jou moet helpen. Hmm. Wanneer ik een jampot niet open kan doen, betekent dat ik afhankelijk ben van iemand anders die het wel kan. Wanneer ik niet de kracht heb om een jampot open te doen, dan ben ik afhankelijk van iemand die het wel kan. Maar ik kan het niet. En daarom focussen wij en vaak zetten wij maskers dat we sterk zijn. En ik heb het niet over fysieke sterkte. Ik heb het over sterke dingen in ons leven. Vaak zitten we masker en doen we alsof we sterk zijn. Want we willen niet dat iemand weet dat we zwak zijn. En we willen niet afhankelijk zijn van iemand anders. Want kracht is wat heerst. Kracht is wat ertoe doet. Kracht maakt jou onafhankelijk van anderen. Ik kan het doen. Ik heb jou niet nodig. Ik heb niemand nodig. Dat is het met kracht. Kracht zegt van: Ik heb het gedaan, ik kan het, ik ben sterk, ik ben slim, ik weet, ik kan, ik doe en kracht maakt ja, jou dan. Ja, kracht maakt jou dan onafhankelijk. En het ergste geval kan worden dan wanneer je kijkt naar jezelf en je, hebt, en je focus je op al, al hetgeen je kan. ...al je capaciteiten... ...en je zegt van... ...ik ben onafhankelijk... ...ik heb niemand nodig... ...het is mijn geluk... ...het is mijn geluk die toets te maken... ...het is mijn geluk om dit te doen... ...om dat te doen... ...het is door mijn, echt mijn geld... ...mijn dingen... Mijn, al, ...mijn capaciteiten... ...mijn alles... ...en vooral wanneer je zegt van... ...het is mijn geluk... ...ik heb God niet nodig... ...dan komt er een gevaar... ...en dat is het gevaar van het vertrouwen op onze kracht... ...en vaak focussen we op onze kracht... En, en zo erg zelfs dat God ons vaak niet kan gebruiken. Omdat wij zo gefocust zijn op onze kracht. En we schuilen onze zwakheden. Niemand mag weten dat ik zwakheden heb. Zwakheden moet ik schuilen. Ik kan niet laten zien dat ik zwakheden heb. Ik kan niet laten zien dat ik iets niet kan, iets niet weet enzovoorts. En, en dat is een gevaarlijke standpunt om te hebben in je leven. Maar we gaan verder. Gelukt, dan zou het erger zijn dat dat zouden hebben verloren. Want dan zou ze vertrouwen op zichzelf en niet meer vertrouwen op God. En nu, je kunt nooit te klein zijn voor God om te gebruiken. Je kunt wel te groot zijn. Je kunt nooit te zwak zijn voor God om te kijken van, ja, ik wil niet gebruiken. Je kunt wel te groot zijn. Dat ik denk: van nee, hij doet alsof hij het heeft gedaan. Alsof zij het heeft gedaan. Alsof het door jouw kracht het is gebeurd. En wij focussen ons op onze sterke punten. Wij verbergen onze zwakke punten, onze zwakheden. En, en, en we willen niet dat naar voren brengen. En we wachten vaak voor God... om ons te gebruiken... pas wanneer we volledig sterk zijn. We denken... God gaat mij gebruiken... als ik daar ben. Als ik geen zwakheid meer heb... als ik alles weet... als mijn theologie goed is... als mijn... Uh, mijn goed is... als alles voor mij goed is... dan pas... Gaat God mij gebruiken? Maar God heeft jou nooit uitverkoren voor jouw perfectie. God keek naar ons, de Bijbel zegt ons in Efeetjes 2,8. Door genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof, niet uit uzelf. Dit is een gave Gods. Opdat niemand zou roemen. Amen. Niet uit werken. Op dat niemand... Het is niet dat ik ooit een oudje over straat heb gelopen, geld heb gegeven aan de armen, en allemaal dingen heb gedaan. en dan denk ik gewoon van, hm, dat is goed, ik ga hem gebruiken, ik ga hem redden, ik ga hem kiezen. Nee. Wij verdienden oordeel, wij verdienden de hel, wij verdienden alles wat slecht was, dat verdienden wij, maar God in zijn liefde, zijn genade, zijn mooiheid en pracht, hij zei, je verdient het niet, maar toch. Amen. Halleluja. Je verdient het niet, maar toch. Het was niet omdat je sterk was. Hij heeft jou uitgekozen en jouw zakheden. Dus waarom wachten wij op sterkte? Om te werken en, om, en te om, om als leger te gaan vechten tegen de vijanden. En ik heb het nu over wij als christenen. Die vaak wachten op dingen dat onrealistisch zijn. Hier op aarde. Want ooit zullen wij een onvergankelijk lichaam hebben. Mm. Oh yes. Amen. Maar nu strijden wij met zwakheden. Strijden wij met punten die ons steeds in ons hoofd zitten. Je kan het niet, je kan het niet, je kan het niet, je kan het niet, nee. je, je kan doiantes, je het niet, je weet het niet, je weet het niet, je weet het niet, je hebt niet oh, genoeg, jij hebt niet genoeg dit, jij hebt niet genoeg dat, je kan het niet. Het is, en al die dingen zitten in ons. En we wachten tot we genoeg weten, genoeg hebben, zodat God ons kan gebruiken. Maar het is het zo. Je kunt nooit te zwak zijn. Je kunt nooit te weinig hebben. Je kunt nooit te, te weinig kunnen. Je kunt nooit te weinig weten voor God om jou te gebruiken. Want toen God ons al had uitgekozen, was het uit genade, niet uit perfectie. Amen. Amen. Yes. Wat zegt Romeinen 8:26? Okay. Romeinen 8:26, wat zegt het ons hier? Lees het even met me mee. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet. Wat wij bidden, zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekel, onuitsprekelijke verzichtingen. De geest komt onze zwakheid te hulp. Wanneer je zwak bent, dan is het tijd voor de geest. Ik, oh, ik ga niet naar je hout toe, hij is zwak. Oh, zij is zwak. Oh, zij weet niet wat ze moet bidden. Hij weet niet wat hij moet bidden. Dan komt de geest. Ja, Ja, dan komt de geest en hij schiet ons... Te hulp. Hij helpt ons in onze zwakheden. In onze zwakheden. Daar schiet hij ons te hulp. We gaan verder. Alleluia. Alleluia. Het is in je zwakheid. En wat jij niet kunt. En wat jij niet kunt, daar is God. Amen. Niet in wat je kunt, niet in wat je weet. Dat boeit God niet, wat je allemaal weet. Denk je, God zat versteld, hoeveel je weet, hoeveel je kunt? Denk het boeit hem, hoeveel je weet en kunt? Het is in je zwakheid dat hij komt van, laat mij mijn glorie tonen nu. Dit was onmogelijk, maar nu kom ik en ik toon mijzelf. En het onmogelijk wordt mogelijk in het leven van een zondige persoon die geen kans had, geen enige vooruitzicht had, helemaal zwak was. En God kon met zijn kracht om jou in jouw zwakheid te helpen. Wat zegt 1 Corinthians 1? 26 tot 19. We gaan een beetje de Bijbel lezen, want de Bijbel is het woord. Amen. Nee. Zit slechts, broeders, wat jullie waren toen jullie geroepen werden. Niet vele wijzen. Is er iemand die niet echt wijze was toen God hem of haar heeft geroepen? Ik heb wel. Niet vele wijzen naar het vlees, dus naar, naar, naar het denken, naar het kunnen. Niet vele invloedrijken. Ik had geen invloed. Niet meer. Ik weet niet wie hier invloed had. Niemand had hier invloed. Niet vele aanzienlijke. Niet, niet vele mensen dat ze zeggen... Oh, dat is een geweldige persoon. Dat wordt ooit een president. Nee. Toen jij geroepen werd... Toen God jou heeft geroepen... waren er niet veel wijzen. Er waren niet veel invloedrijken. Er waren niet vele aanzienlijke. Integendeel, zegt Paulus... Wat voor de wereld dwaas is... Yes. Heeft God uitverkoren? Oh. Dit betekent dus. Dat God mij niet kiest. Omdat ik sterk ben. Hij kiest mij omdat ik zwak ben. Amen. Halleluja. En we verbergen iets wat God ons voor heeft uitverkoren: onze zwakheid. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, dus god God rondging om mensen te roepen. En hij riep ons alles. Hij keek, wat is dwaas? Jij bent dwaas en dom. En je kan het niet en je weet het niet. Ik ga jou uitkiezen. Even kijken. Jij bent, je bent gebroken. Je bent... Wat is het voor stoel? Je gaat helemaal kapot. Er is niks aan. Ik ga jou uitkiezen. Haha, show. Ja, is... Even kijken. Nee, wat is dit? Dit is echt een slechte... Samsung, Pad, No Het doet het niet meer. De wifi doet het niet niks, doet het. En ga hem of haar uitkiezen. Volg jullie mij. Amen. Daar is waar God naar ging kijken. Hoe slecht ben je? Hoe zwak ben je? Hoe des te zwakker je bent, des te groter zijn. Glorie. Yes. Oh, maar daar gaan we nog Amen. naartoe. Daar gaan we nog naartoe. Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is heeft God uitverkoren. Dus God is niet op zoek naar perfectie. God is op zoek naar zwakke mensen. Waar zijn de zwakke mensen die kunnen zeggen... ik weet het niet, ik kan het niet, ik durf het niet... ik heb geen kracht, ik weet niet hoe... ik weet niet wat, ik weet niet wanneer... ik kan het niet. En God zegt, ik wil jou. Ik wil jou hebben. Jij die zegt ik kan het niet. Jij die zegt ik weet het niet. Jij die zegt ik ben te zwak. Ik weet te weinig in de Bijbel. Als ik ga praten met mensen om te evangeliseren, dan weet ik niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet, ik heb geen antwoord. Waarom is de wereld kwaad? Ik, heb, ik kan niet antwoorden. Waarom sterven kinderen? Ik kan niet antwoorden. Ik heb geen antwoord. Ik weet het niet. Ik weet het niet. God zegt ik wil jou kiezen. Amen. Jij die zwak bent, heeft God uitverkoren. Jij, die zwart bent, heeft God uitverkoren. Om wat sterk is te beschamen. Dus God loopt rond. God loopt rond met allemaal gebroken speeltjes, gebroken stoelen, gebroken dingen. En die betekenen meer dan wat de wereld denkt dat wijs is. God loopt rond met allemaal gebroken dingen dat hij, er is iets met God, dat hij houdt van gebroken mensen. Hij houdt van gebroken dingen, want dan kan hij het goed maken, dan kan hij het heel maken. En God roept en rond zoekende naar wat gebroken is, zodat hij zijn glorie kan laten zien, zijn kracht. Zijn kracht kan hij dan laten zien. In de gebroken dingen, in de gebroken mensen die hij uitkiest, in de zwakke mensen die hij uitkiest... Daarin kan hij zijn sterkte laten zien. Want hoe kan een zwakke persoon zoveel bereiken? Door God. Door zijn kracht. Het is die persoon nooit door zichzelf gelukt. Amen. We gaan verder. Zelfde, hoog, zelfde dingen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en vracht is. Heeft God uitverkoren. Wat vracht was. Wat niemand wilde. De zwerver. De verslaafde. Degene die niks kon. Degene die zonder diploma. Degene die niks kon betekenen. Degene die nooit een toekomst had. Degene waarbij mama zei: Je hebt geen toekomst. Papa zei: Je hebt geen toekomst. Vrienden zeiden: Je bent niks waard. Kennissen zeiden: Je bent niks waard. Mensen hebben gebruikt. Mensen hebben misbruikt. Mensen hebben er maar alles mee gedaan. Wat voor de wereld verracht. De wereld zegt ik, ik wil het niet. Ik wil het niet, ik wil het niet. Niemand wilde. Niemand wilde, maar God zegt ik wil het. My god, ik ben God is aan het spreken met een paar mensen. God is aan het spreken. God is aan het spreken. Wat de wereld heeft verracht. De wereld wilde het niet. Niemand wilde de domme, slechte kwade Zwakken betekent niks. Zal nooit iets worden. God zegt: ik wil jou nemen en zetten. Waar ik jou wil zetten. Hoe met mijn kracht. Om aan het geen. Oh, wacht. Dat wat niets is. Dus heb je het gevoel dat jij zwak bent? Dat je, dat je niet veel kan. Oké, okay, dat kan iedereen wel eens denken. Maar ik heb het soms dat je denkt. Mijn, ik ben niets. Dat wat niets is, zegt Paulus, omdat het geen wel iets is, zijn kracht ontnemen. En maar waarom, waarom, waarom, waarom? Opdat geen vlees zou roemen voor God. Opdat niemand kan zeggen, ik heb het gedaan. Maar je zou zeggen, ik weet nooit ik weet niet hoe het is gebeurd want ik ben zwak ik weet het niet, ik kan het niet, ik durf het niet maar ik ben hier, maar ik weet niet hoe niemand kan zeggen, ik heb het gedaan maar in mijn zwakheden heeft God mij uitverkoren God kiest het zwakke om het sterke te beschamen wat zegt 2 Corinthians 12 we gaan verder met Paulus, wat is er nou in Paulus? De mensen zeiden tegen Paulus van, wat er aan de hand was in Corinthiërs, is dat de mensen zeiden van ja, Paulus, hij schrijft wel mooi. Hoe vinden dat Paulus geweldig Hij schrijft mooi, hij schrijft geweldig en alles. Maar toen, ze zeiden van, wanneer hij aanwezig is, het leek niemand, het was iemand gewoon, weet je, het, was gewoon iemand, het betekende niet veel. Dat betekent niet veel. Wat is deze man? Maar wanneer hij schreef en een pen nam, mijn God. Hij begon te schrijven en te schrijven en te schrijven. Maar wanneer hij praatte, was hij een zwakke persoon. Ik weet niet hoe hij sprak, maar ik denk dat hij heel zwak was in zijn spreken. Hij was zo zwak in zijn aanwezigheid en in zijn spreken. Dat een keer iemand in slaap viel, naar beneden viel en dood ging. Omdat hij in slaap was gevallen. En toen ging hij naar beneden... En toen ging hij naar beneden Maar wat had hij getoond Hij had Gods kracht getoond Hij zei na wezen sta op En die jongen stond weer op bij de dood oh, Dus zijn spreken was zo erg Dat mensen in slaap vielen Maar de kracht dat binnen was was zo groot Dat mensen uit de dood op mij, dat mensen uit de dood opstonden Mijn hoort Ik voel zijn aanwezigheid hier Wat hij kon was niet veel Hij kon niet veel goed spreken en al die dingen Maar de kracht dat in hem was ik kon mensen uit de dood laten opstaan. Yes, we zien ook dat hij zegt in 1 Corinthians 2 vers 3 tot met 5. Hij zegt, ook kwam ik in zwakheid met veel vrezen en beven tot u. Wat is dit? Dit is iemand dat weet dat hij zwak is. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid. Weet je, soms kijk ik ook naar andere predikers en dan denk ik van, ik zal nooit zo kunnen preken. Kijk hoe mooi die woorden, kijk hoe mooi die persoon het spreekt. En, en Paulus heeft het ook hier over. hij zegt, ik kom niet met, uh, met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Paulus moest aan de, aan de kerk in Korintjes in uitleggen dat ja, hij er misschien zwak was bij het spreken, maar die zwakheid is waar hij blij om was, want, want het, het ging niet om hem. Het ging nooit om hem. Het ging om God en de kracht van God dat getoond werd in zijn leven. We gaan ook naar 2 Korintjes 12, 7 en verder. 2 Korintjes 12 vers 7 zegt hij, daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, omdat ik niet te veel zou opscheppen, een door in het vlees gegeven, een engel de Satans, om mij met vijsten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. Driemaal zegt Paulus. Ik weet niet hoe vaak jij bidt voor dingen in jouw leven. Voor de zwakke punten in jouw leven. Dat je zegt van God wanneer nou. Wanneer gaat dit weg. Wanneer ben ik sterk genoeg in dit. Wanneer ben ik sterk genoeg in dit wat ik niet kan. Ik weet niet hoe vaak jij bidt. Paulus zelf bad driemaal. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden. Vers 9 zegt. En hij heeft tot mij gezegd. God heeft tot hem gezegd. Mijn genade is u Genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Het is in de zwakheid, in jouw zwakheid, dat Gods kracht geopenbaard wordt. Zeer gaarne, zegt hij, zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. Ik ga meer opscheppen dat ik zwak ben. Ja, ik ben zwak. Ja, ik kan het niet. Ik ben blij dat ik het niet kan. Opdat de kracht van Christus over mij komen, daarom heb ik een welbehagen, zegt hij. Daarom ben ik blij in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen. Ik ben daar blij om, terwille van Christus, want als ik zwak ben, dan... Ben ik machtig. Oh wauw. Hoe Paulus hiernaar kijkt. Hij zei. Ik ben blij. Om mijn zwakheden. Want mijn zwakheden. Laten mij zien. Dat het niet in uh, de kracht bij mij ligt. Maar dat de kracht bij God ligt. De kracht. Ligt altijd bij God. En het probleem van ons is dat wij denken van. Als ik perfect genoeg ben. Als ik goed genoeg ben. Als al mijn zwakheden weg zijn, alles wat ik niet kan, opeens kan ik het. Als alles perfect is, dan pas kan God mij gebruiken. Maar dat is niet wat God wil. God wil jou gebruiken in jouw zwakheden. Jij die nooit een relatie kon vasthouden, altijd kon je geen relatie krijgen, geen relatie, geen relatie. Je kon het niet, je kon het niet, je kon het niet, je kon het niet. Je kon het niet. Jij die nooit een werk kan vasthouden, nooit, nooit steeds nieuw werk, nieuw werk, nieuw werk, nieuw werk. En dan ben je daar, jaren later, thuis, met je familie, met je vaste baan. Je kijkt om je heen, je kijkt naar jezelf en dan weet je het. Dit is nooit door mezelf gekomen, want ik zelf ben zwak, ik kan dit niet. En je realiseert en je weet, dit is allemaal door Gods genade gekomen. Velen van ons stappen niet in onze bediening. Velen van ons werken niet voor de kerk of we willen niet werken in het koninkrijk van God. We willen niet evangeliseren, we willen niet doen. Want we zeggen, ik ben te zwak. Ik, ik, ik kan het niet aan. Maar God, en, en we wachten op een perfectie. We wachten op wanneer ik perfect ben, dan gaat God mij gebruiken. Maar dat is niet waar God naar op zoek is. Want in jouw zwakheden... Daar kan hij het meeste glorie halen. Daar kan je zeggen, ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe het is, mij, mij het is gelukt. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe het is gelukt. dat zoveel, Ik spreek tot de mensen. En, en, ze, rak, en ze, ze worden aangeraakt. En ze bekeren. Ik, ik, spreek tot, ik leg mijn handen op de mensen. En ze worden genezen. Ik doe dit, ik doe dat. En het gebeurt allemaal. Ik weet niet hoe. Want ik zelf kan het niet. Maar het is allemaal door de kracht van God. Zacharias 4, 6 zegt ons, dit is het woord des Heeren tot Zerubabel, niet door kracht, nog geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere de heerschap. Niet door kracht, niet door je eigen doen, niet door je eigen geweld of wat dan ook, maar door mijn geest, zegt de Heere. door zijn geest krijgen we de overwinning, door zijn geest kunnen we verder gaan. En kunnen we bereiken wat we horen te bereiken in het leven. Niet uit eigen kracht. Niet dat ik het heb gedaan. Maar hij heeft het voor mij gedaan. Denk je dat David had gewonnen van Goliath. Simpelweg omdat hij kracht had. Een kleine jongen. Een kleine jongen. Rossig haar. Niemand keek naar hem om. Hij was niet eens, hij was niet eens een van de soldaten. Ik weet niet, hij hoorde daar niet eens te zijn. Maar hij was daar wel. En hij was niet eigenlijk de grootste daar. De grootste was Saul, zegt de Bijbel. Saul was iedereen een kopje hoger dan een ieder in Israël. Saul zou je kunnen zeggen van... Oh, het is hem gelukt door zijn kracht. Maar David, een kleine jongen... Maar David had geen kracht, maar hij had wel God. David had geen kracht... Maar hij had God en het is belangrijk om te weten. Soms ben ik zwak. Ik heb geen kracht. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar ik heb wel God. En in hem is er wel kracht. God zegt jullie. Neem dit mee. Amen.